Weer uur. uur. Win met het NOS Journaal, Geïsraël. Bij een busongeluk in Tanzania zijn zeker 34 mensen om het leven gekomen. In de bus zaten basisschoolkinderen die onderweg waren naar een toets. Het ongeluk gebeurde in het noorden van het Afrikaanse land. Volgens de lokale autoriteiten verloor de chauffeur de controle over het stuur... en raakte de bus meerdere bomen. Vijf mensen raakten gewond. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekend. In een kazerne in Midden-Duitsland zijn nazi-spullen gevonden. Inspecteurs van het leger gingen kijken... naar een tip in de ontspanningsruimte van de kazerne in Fürstenberg. Daar stond een vitrine met stalen helmen van de Weermacht. Ook lagen er pistolen en machinegeweren van de nazi's... uit de Tweede Wereldoorlog. De ontdekking is direct gemeld aan de Duitse minister van Defensie. Zij zei gisteren al dat er mogelijk meer incidenten in het leger aan het licht zullen komen. Dat zei ze naar aanleiding van het nieuws over een Duitse luitenant met een rechtsextremistische achtergrond. In het Zeeuws-Vlaamse Hulst zijn vanochtend honderden Belgen neergestreken om geneesmiddelen in te slaan. Acht bussen met zo'n 400 Belgen kwamen naar Hulst als protest tegen de hoge prijzen in België. Een Vlaamse huisarts had de actie georganiseerd. Alleen al een neuspree kost in België ruim 20 euro meer. Dat komt onder meer doordat Belgen minder betalen aan ziektekostenpremie.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 Met nu Zandvoort op zaterdag. En welkom bij het uh, derde uur. Dus We gaan meteen schakelen met uh, Henny Rukens. Want Henny, jij hebt een doelpunt. 29 minuten waren er gespeeld. Nigel Berg trok de 16 in bij de tegenstander Caria. Die me verschrikkelijk tegenvalt. En Nigel Berg wordt neergelegd. En wat doet hij? Hij neemt zelfs de strafschop en schiet hem kansloos voor de keeper in het doel. Zandvoort leidt met 10 man. 2, 3, alles is hier nog mogelijk. Set me free. collega Henny Rukert het wist gewoon, hè? Want ik moet naar Lissebroek toe, dat mag ik niet missen. De wedstrijd vraag KGA tegen SV Zandvoort. Spannend tot aan het eind, maar SV Zandvoort staat op dit moment voor. Jan 2 tegen 3. Dat zijn goede berichten van Henny. Ja, we zijn er bijna, want uh, we gaan uiteraard over een tweetal platen... gaan we weer schakelen voor het einde van de tweede helft. Met Henny Rukert, nogmaals gezegd, KGA tegen SV Zandvoort. SV Zandvoort met tien man momenteel op een 3-2-voorsprong. De spanning wel ja, zal ligt nog toenemen naarmate het eindsignaal dichterbij komt. Half vijf, eh, wat zoals u van ons gewend bent, het dier van de week... en die luistert naar de naam Lopke. En ook de liefhebbers van het gedicht van de week... komen eh, om kwart voor vijf eh, weer aan de beurt... met het prachtige gedicht en het alleszeggende titel Jij. Wellicht ook nog een eh, stukje Pit Report, nieuws uit de uh, uh, wereld van de Formule 1...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 Looking at the sun Not a fool Not a fool Not a fool No, you're not fooling anyone heeft gewoon uh, lekkere muziek. hè? is van uh, Dua Lipa en Be The One. Ja, volgens mij gaat het nog steeds goed uh, in Lissabroek, uh, Zolang we geen telefoon krijgen van uh, Henny Rukert, uh, Albert Jan, Gaan we er maar even vooruit dat we nog steeds voorstaan met 2 tegen 3. Zodadig gaan we weer naar, naar Lissebroek schakelen naar Hennie Rueckert... voor het slot van de wedstrijd van vandaag. KGa tegen SP Zandvoorts. Well, you know, you, you got a way that you're making me feel I can do, I can do it Het gaat toch echt heel spannend worden. Voor de laatste maal gaan we vandaag schakelen naar Lissebroek. Naar Henny Rukert, het slot van de wedstrijd KGA-SV-Zandvoort. Staan we nog steeds voor, Henny? Het is nog steeds 3-2 voor Zandvoort. Voor tien dappere krijgers die zich helemaal, helemaal lens lopen. En nu door een van de spelers die op de grond ligt met kramp. Dat geeft het aan, als je met tien man speelt, dan moet je extra inspanningen doen. Nou, dat hebben ze gedaan. KGA raakte naar die benutte penalty van... van uh, Nigel uh, de weg helemaal kwijt. Ik sta nu even te kijken wat er gebeurt. Maar de, de Zandvoort-speler staat weer op zijn benen. We hebben nog een aantal uh, geweldige dingen gezien van Zandvoort. Milan Bergbeekkamp uh, had een schot dat overging. En met nog zeven minuten te spelen was het opeens Cagia daar weer met een uh, harde knal. Maar die uh, ging via de lat over het doel van Renier Mutsijs heen. En uh, nu nog met twee minuten te spelen is de spanning te snijden. Want als het bij deze stand blijft, heeft uh, Zandvoort nog alle kansen. Uh, Bergbeekkamp die uh, die bal weer geweldig goed weg? Het is Nigel Berg die het grote gevaar is in de ploeg En nu ook weer de bal voorover tussen drie KGA-spelers in. Wordt de bal over de zijlijn getikt. En dan gaat Zandvoort in voor je. Nog anderhalve minuut. Spanning stijgt. Nigel Berg weer achter de barrelhuim. Hij is geweldig goed bezig vanmiddag. Hij knokt, hij vecht, hij doet alles om die bal te krijgen. Maar nu komt hij toch tegen twee KGA-spelers niet op. Eén minuut nog te gaan. Officiële speeltijd. Er komt misschien wat tijd bij. De scheidsrechter kijkt wel op zijn horloge. Maar Zandvoort leidt nog steeds met de. Twee. Er wordt geknopt, er wordt gevochten. Kagia nu weer in de aanval. Maar het wordt weer uitstekend uh, weggewerkt uit die achterhoede van Zandvoort. En nou Mol achter de bal aan kan net niet bij. Ook Roxy kan, de bal, kan net niet bij de bal komen. Dus Kagia heeft de bal weer overgenomen aan de rechterkant van het veld. Proberen nog met man en macht uh, om die laatste minuten in hun voordelen te beslissen. Maar de Zandvoortse verdedigers uh, die hebben nog steeds de bal goed in orde. Hoewel het nu een beetje onoverzichtelijk is. Maar die wordt goed weggewerkt weer door Bekenkamp. En daar uh, staat daar Nijts maar die krijgt de bal. Niet. ...en nu is het KGA volop in de aanval. Het is officieel, de tijd is verstreken. Wat kan er nog gebeuren? Laten we alsjeblieft hopen dat het bij die 3-2 blijft. Maar het is nu Rijnie Mutsaas die over de bal heet. Nee, die bal gaat er niet in. Het bleek erom. Rijnie Mutsaas werd gepasseerd, maar die wordt van de, van, de, van de lijn afgetrapt door. Wie was dat? Paul van der Oort, hartstikke goed. Officiële tijd verspreken, verspreken. 3-2 voor Zandvoort. Kajia volop in de aanval. 10 dappere Zandvoorts klokken bal wordt weggekopt op een bakhuismanier. Maar nog steeds, Kajia een balbezit. Aan de rechterkant van het veld. bal wordt weer naar het midden gespeeld. De jongens van Zandvoort trekken zich nu allemaal terug... Maar het is officieel tijd. Het moet nu afgelopen zijn. Maar De scheidsrechter kijkt niet meer op zijn klok. Die laat het gewoon doorgaan. En daar gaat er een man alleen op uh, mutshuis af. En die bal gaat erin. Het is toch werkelijk ongelooflijk. Laatste seconde van de wedstrijd. Doelpunt KGA. En nou is het voor Zandvoort helemaal gespeeld. Wat hebben ze gekropt. Wat hebben ze geweldig gevoetbald. Maar die, ja, hier kan je niks aan doen. Mannen zijn op. Tien man die gestreden hebben. Als krijgers die het geweldig gedaan hebben. En in die laatste minuut maakt KGA toch nog de gelijk. 3-3. Wat, uh, wat een spanning. Wat een spanning. Wat een spanning in die, in die tweede helft. En wat heeft Zandvoort geklopt. En nou ja, dit moet voor volgend jaar toch zoveel moed geven met al die spelers die terugkomen dat uh, Zandvoort het volgend jaar in ieder geval wel gaat redden. Maar je weet het maar nooit. Er is nog steeds niet afgeploten. En weer gaat Berg achter die bal aan. En weer is Zandvoort in de aanval. Laten we nog even kijken of het misschien nog lukt. Je weet het maar nooit. Het is uh, zo'n gekke wedstrijd. Een KGL... Oh, daar wordt nu een felle overtreding. We op Zandvoort. er wordt niet volgeploten. En dan maakt de Zandvoort een overtreding en die krijgt de hele kaart. Het mm. wordt een rode. Die dat die eruit gestuurd wordt. Van de woord wordt eruit gestuurd. Nou ja, dat is natuurlijk te gek voor woorden. Weer een rode kaart. Dan staan er nog maar negen in het veld voor Zandvoort. En nog steeds kijkt hij niet op zijn horloge. En hij doet net alsof het. Uh, nou ja, ik weet niet wat er aan de hand is met die scheidsrechter. Dit slaat helemaal nergens op. En uh, Michiel ze eruit gestuurd. En uh, Van de eruit gestuurd. En dan uh, Jesse de Haan. En, uh, en uh, Lucas Verstraeten eruit met, uh, met uh, blessures. Het is, te, het is te gek. Het zit allemaal tegen. Geknopt hebben ze. Er staan er nog negen. En wie weet wat die negen nog kunnen want nog steeds wordt er niet voor de, de laatste keer gefloten en nu is het KGA erin aanval maar het wordt natuurlijk steeds moeilijker voor Zandvoort om dit vol te houden. Dan gaat er een speler van KG neer, die krijgt natuurlijk geen uh, strafschop. dat zou ook gek geweest zijn. En Zandvoort is weer in balbezit, aan de rechterkant met Roxy. En uh, je weet het maar nooit hoor, want Meijs op berg, dat is een, een, een, een geweldig goede voetballer vanmiddag. Die gaat weer alleen met die bal aan de voet richting strafschopgebied. Wie is er mee? Dus even kijken, nee hij doet het alleen, hij probeert het alleen, staat tussen twee KG-spelers in, wordt dan uh, half onderuit gegooid. Nog steeds Zandvoort in balbezit. Dus kijk, mol aan de bal, mol draait zich er doorheen. Kijk of daar nog iets uit kan komen. Nee, die bal... Die verdwijnt over de achterlijn. En uh, nu fluit die scheidsrechter, want nu komt uh, de, er in ieder geval nog een speler voor Zandvoort in. En dat is uh, een van de jonge talenten die Zandvoort heeft. En zijn vader staat naast me. Leuk dat hij nog even mee kan doen. Hè? Ja. Ja. Nou, en dat verdient die jongen ook, want dat is een van de grootste talenten die er uh, bij Zandvoort rondlopen. Dat moet ik eerlijk zeggen, Philip van der Linden. En die komt nog even die laatste minuten uh, in het veld spelen en die gaat op het middenveld lopen. Nou, Nijtselberg gaat in richting wel, maar dus de KG -huis hebben hem en raken hem nu weer kwijt. Overtreding op de Zandvoort speler die op de grond ligt en kramp heeft en echt niet meer verder kan. En dat is natuurlijk toch wel zonde. Maar euh, nou, ik weet niet wat er hier allemaal gebeurt. Ik weet echt niet wat er gebeurt. KGA weer in de aanval. De, de speler van uh, Zandvoort zit met kramp op het veld. Er wordt uh, verder niets op uitgedaan. En de bal gaat over de achterlijn. En dat betekent dat die door uh, Reini-Mutsuis kan worden, worden uitgenomen. Jan uh, staat weer inmiddels. Jongen, uh, jongen, jonge, wat een spanning zeg je hier. Op het veld met toch vrij veel publiek. Veel uit Zandvoort ook. Ingooi aan de linkerkant. Gooi nou in, jongens, kom op nou. Uh, je weet maar nooit wat er nog kan gebeuren in die laatste minuten. Want die wedstrijd die duurt uh, veel langer dan ik gedacht had. Het is weer Nijtselberg die de bal verovert Die door drie man bijna onver gekegeld wordt. Mol die kegelt nou ook weer een speler van Kaji omver. Trekt er nog één onderuit. Probeert nog bij die bal te komen. Maar dat lukt niet. Je ziet dat de jongens op zijn. Ze hebben zo hard geknokt Maar dan komt die bal weer richting Mol. Mol gaat van koppen. En richting... Uh, uh, Oi nee, nee, die kan niet meer. Dat is, dat is, die is op. Die, die heeft pijn aan zijn benen. Niet te doen. En dus Kaji weer ...Kagia met een voorzet. Uh, goed weggewerkt door de verdediging weer van Zandvoort. Oeh, wat een spanning. En dan gaat uh, Zandvoort weer met die negen mannen voren. Maar ja, met negen mannen, elf, dat is nu wat zet. Dan uh, red je het bijna niet meer... Er wordt van alles geprobeerd, ze doen hun best Ze proberen het in ieder geval En dat ze alleen al is voldoende Jan Zonneveld die loopt weer, die uh, kan weer meedoen Hoewel, hij uh, loopt een beetje mank Skagia in de aanval, maakt een hensbal In het strafselpuliet van Zandvoort uh, Zonneveld naar de bal toe, die kan er niet bij Maar daar gaan ze dan weer Weer Nijtselberg, die achter de bal aangaat oh En hem wellicht uh, te pakken kan krijgen oh Hij doet zijn uiterste best Maar hij kan het ook in zijn eentje niet tussen drie man En daar is het laatste kluissignaal Het is ontzettend jammer, Nijtselberg op de grond. De spelers van Zandvoort vallen op de grond. Ze zijn zeer teleurgesteld. Het was een opmerkelijke wedstrijd. 2-0 achter, dan met 3-2 voorkomen en dan met 9 man het einde moeten halen. Ja, de spelers staan met hun armen in de lucht. Het is niet gelukt. Dat uh, gaat voor Kagia natuurlijk wel, wel goed. Als we Zin elkaar meneer van Linden. Uh, jammer, jammer, jammer, jammer, jammer. Wat een spanning, wat een spanning. Het was een uh, fantastisch terugkomen van Zandvoort. Ze hebben geknapt als leven. Alle respect daarvoor. En volgend jaar, met al die spelers die terugkomen naar Zandvoort... wordt het echt een heel goed season. Ik He en inderdaad, uh, Henny, wat je zegt, een teleurstelling vandaag. Sta je bijna tot het eind uh, nog voor en dan uh, op het laatste gebeurt het nog 3-3. Jammer, hè? Jammer, echt jammer. Dankjewel in ieder geval uh, voor je verslaggeving. Graag gedaan, jongen. En tot een andere keer. Hoi. Hoi. Ja, daar worden we niet echt vrolijk van, hè? 3-3, de eindstand... Uh, de wedstrijd uh, KGA tegen S.V. Salvoort. Terwijl het tot bijna het laatste moment nog voor stonden. Ja, zo kan het gebeuren. De veteranen 1 uh, ze voetbalden vandaag uh, tegen Sporting Martinez En uh, ik heb goed nieuws. De veteranen 1 die uh, speelden vandaag uit. En ze hebben gewonnen, Albert-Jan. Die wel, die hebben gewonnen. Oké, okay. ja, 0 tegen 1. Veteranen 1 uh, dus. Die gingen met de winst weg. En S.V. Salvoort bijna, maar het lukte net niet. Mm. Ja, we zijn blij voor de veteraan 1. Zij hebben vandaag gewonnen uit tegen Sporting Martinez. Het werd 0 tegen 1 uiteraard. Van harte gefeliciteerd. Helaas niet voor Sanford 1 gelukt, Albert Jan. Zij hebben gevochten als leeuwen. Zo is, en zo is dat in geheel terecht dat hij dat zo zegt. Met tien man kwamen ze toch op een voorsprong 2 tegen 3. Maar aan het eind was Kagia toch net weer even ietsje sterker. Nou ja, sterker, het is gelijk spel geworden. 3 tegen 3 werd het daar in Lizabroek. Zodadelijk krijg je het dier van de week nog steeds hetzelfde. Lopke, Lopke, Lopke komt eraan. Na deze plaat van Kovarts, we gaan weer even lekker vaag doen met digging.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 That light up my fire Bessie, Bessie to attack a Maryland with Het blijft een uh, hele aparte plaats, maar wel heel erg leuk. Deze zingel van Covarts uh, en Digging. In Daarmee zijn we toegekomen aan uh, Lopke, het dier van de week. Lopke is wel een dame op leeftijd. Toen ze net binnen was gebracht bij het huis... Uh, was ze behoorlijk angstig. En kregen ze, kregen ze haar ook wel eens van haar een tik. Ze is inmiddels gewend en loopt lekker rond op de afdeling... en mogen, wordt ze, vindt het zelf prettig om geaaid te worden. Ze heeft last van haar nieren en krijgt die speciaal voer voor... en speciale medicatie. Deze dame zoekt een rustig huisje... waar ze de laatste tijd, haar laatste tijd haar gang kan gaan... en wie heeft er een mandje voor haar klaarstaan. Het tuintje zou ook erg prettig zijn. Want Lopke verblijft momenteel in het dierentuin Kermeland... aan de Keesomstraat 5 te Zandvoort... En het is een telefonisch bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Kijk ook even op de website www.dierthuiskermeland.nl. Want ook Lopke verdient een thuis. En als je een foto van Lopke het Dier van de Week wil zien... dat kan ook op de CFM-app. En mocht je hem nog niet hebben, hij is gratis te downloaden... in de Play Store, App Store en de Windows Store. Hier de Shepherds en Geronimo. Can you feel it? Now it's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 En we onderbreken deze plaat even, want we hebben een nagekomen bericht vanuit Lissebroek, Henny. Ja, want ik sta hier nog wel met de adrenaline die door mijn lichaam heen dendert. Samen met uh, Laurens en Heuvel, de coach van uh, Zandvoort. Want er is toch nog goed nieuws. Want de uh, wedstrijden van de tegenstanders zijn dusdanig gegaan dat als volgende week blauw-wit wint, Zandvoort alsnog de periode op naam krijgt. En dat is natuurlijk heel goed nieuws, Laurens. Uh, ja, uh, de periode is... Maar uh, we kwalificeerden ons wel voor de ja. um, Nou Vandaag, uh, ja, de eerste helft, vond ik ons een beetje tam. Uh, goede, de druk niet goed uit. Uh, we krijgen al heel snel uh, de rode kaart. Koen uh, Michielsen. Uh, waardoor we dus met die man uh, verder moesten. Ja, we moesten het een en ander allemaal aanpassen. Zij scoren twee keer. En in de rust uh, duidelijk gemaakt hoe we moesten staan en hoe we moesten spelen en uh, ja de tweede helft totaal andere wedstrijd gezien ja. en uh, ja goed uh, de boel omgekeerd uh, tot een 3-2 uh, voorsprong uh, gekomen en tot de laatste uh, ja geen blessure tijd laatste minuut omdat we ook met negen maar verder uh, moesten um, scoorden ze de 3-3 dat was uh, Lawrence van Heuvel. Ja, Ik kan me voorstellen dat hij, ondanks alle spanning die iedereen heeft... hier nog de adrenaline door zijn lichaam jensen... dat uh, iedereen toch een beetje verbaasd is door die, die situatie uh, aan de top van de, van de klasse. In ieder geval, iedereen hopen dat volgende week Blauw-Wit-Beursbengels -Beurs wint. Want dan uh, gaat uh, voor toch in- de nacompetitie spelen. En wat zou het mooi zijn met al die spelers die volgend jaar terugkomen... dat ze dan een klasse hoger gaan. Want dan wordt het allemaal een stuk makkelijker. Beter is beter voetbal... Geweldig gedaan door de ploeg van ten heuvel vandaag. Schitterend. Oké, okay, dankjewel Henny. Toch nog uh, enigszins uh, goed nieuws. Je weet het maar nooit, het zit er nog een klein beetje in. Zo dadelijk om uh, kwart voor vijf krijg je het uh, gedicht van de dag bij CFM. Maar eerst gaan we nog even een paar platen voor je draaien. Waaronder deze van uh, Stevie Wonder en Sir Duke. Nou, dat was uh, toch nog een uh, redelijk goed bericht vanuit uh, Lissabroek, uh, Albert-Jan. Ja, het is ongelooflijk. Ongelooflijk, hè? hè? Het, zal, het zal toch maar gebeuren, hè? Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Je in ieder geval uh, Steven Wander en uh, Sir Duke. En uh, zo voor het uh, gedicht van de dag, waar gaat het over vandaag? Over jij. Jij, jij. Alles, alles zeggen we Over titel. jij. Oh, okay. Over jij. Dat hoor je ze daar niet zo jij, maar jij. Nee, ja, ik snap hem. Jij. Jij, jij, jij, jij. jij, jij, jij. A, A. jij, jij. Dat roeien ze dadelijk naar deze van de Average White bands en picking up the pieces. Nou Weet ik, uh, Albert-Jan, dat er heel veel mensen juist uh, voor het gedicht van de dag uh, inschakelen. En die denken van ja, die komt precies om uh, kwart voor vijf. Hè. dan kunnen we hem nu wel gaan doen, maar dan zijn we twee minuten te vroeg. Dus nog even een kortje zo uh, voor het gedicht van de dag. Mee moet kijken met uh, www.ctv-live.nl Albert-Jan gaat helemaal uit je dak bij deze single van de booker T. Ja, en hij kan ook weer aan de bak met het gedicht van de dag. Het gedicht heet Jij. Haar aller, allereerste schoolrapport ligt boven op de kast. Daar, daar hangt ook elke spijkerbroek die haar vroeger nog heeft gepast haar eerste bruine teddybeer slaapt nog altijd bij haar in bed... en ze heeft nog steeds het peukje van haar eerste filtersigaret. Haar aller, allerlaatste melktand wordt altijd nog bewaard... net als elke liefdesbrief en elke aanzichtkaart. Die allerlaatste brief van hem, die houdt ze apart... En ze draagt zijn mooie foto nog altijd op haar hart. En waar ze ook loopt te wandelen, raakt de natuur van slag. Daar wordt het midden in de winter heel snel een mooie lentedag. Waar ze loopt te wandelen, krijgt ze bloemen aangereikt. En iedereen, iedereen die ogen heeft, die kijkt. Haar allereerste kinderfiets staat achter in de schuur. En van haar grote liefde hangt nog steeds een poster aan de muur. Ze draagt nu de verlovingsring aan een hanger om haar nek. En draait nog steeds, nog steeds het bandje van hun laatste telefoongesprek. Zij, zij is mooier dan de regenboog. Mooier dan een mooie plaat. Mooier dan de mooiste film. En warmer. Warmer dan een warm klimaat. En waar ze loopt te wandelen... raakt de natuur van slag. Daar, daar wordt het midden in de winter... heel, heel snel een mooie lentedag. Waar ze loopt te wandelen... krijgt ze bloemen aangereikt. En iedereen... Iedereen die ogen heeft, die kijkt. Weer een uh, mooi gedicht van de dag bij CFM Zandvoort op zaterdag. Dankjewel Albert-Jan. Het gedicht, uh, wou, wou ik bijna de, de, de titel van de volgende plaats zeggen, nee. Het gedicht jij en waar ze loopt te wandelen, ja, daar gebeurt het gewoon, hè. Ja, hier is Henk Wisbroek.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 Draag nu de verloving zien aan een hang om en nick. En draait nog steeds het bandje van hun laatste telefoongesprek. En waar ze loopt te wandelen en raakt de natuur van zwaar. Daar wordt het midden. forward. Aan de wikkel. Jij wil er ook zijn. Okay, <hupie> Goed, schuif even open. <hupie> hij heeft het weer gered. <hupie> hij heeft het weer gered. <hupie> ja, ja, Frits, hij is er weer. Goedemiddag, Frits. Goedemiddag. Ja, zo dadelijk. Entertainment voor jou na vijf uur. Wat ga je vanmiddag allemaal doen? Uh, we hebben Michael Nobbe hier uh, te gast. En uh, ja, uh, Wendy Woep gaan we nog bellen. Maar uh, Michael uh, Nobbe, is single. Genaamd Mama. Mama. Dus daar ga je uitvoerig even... Uh... Daar gaan we het eventjes uitvoerig over hebben. En natuurlijk hoe die ooit begonnen is. Uiteraard. Helemaal goed. Dus genoeg reden om te blijven luisteren en kijken naar ZFM. Zo is dat www.ctv-live.nl als je live wil meekijken. Dat kan ook. En wij zijn er volgende week weer morgen dagje vrij, Albert-Jan. Uh, ja, klopt. Ja. Anders collega Anders Zandbergen neemt morgen de honneur zwaar... tijdens de kampioenswedstrijd van Noord. Ja, natuurlijk. spannend, spannend. En uh, wij gaan eens even nabespreken over deze, deze uitzendingen. Zo is dat. Gaan nou, we doen. ik zeg uh, tot volgende week en bedankt voor het luisteren. En zometeen veel plezier met Frits Dag, en zijn gasten. Dag. Doei, doei.